Radio Hadseflats, het radioprogramma voor de zorg bij de lokale omroep Gorle. Elke even week op dinsdagavond van 7 tot 8 uur.